The cat sat on met het de toeslag voor kinderopvang gaat met ingang van volgend jaar omhoog. Gezinnen met een gezamenlijk modaal inkomen krijgen 30% meer. Gezinnen die anderhalf keer modaal verdienen 25%. Door een aantal bezuinigingen is de kinderopvang flink duurder geworden de afgelopen jaren. Dat wordt nu voor een deel gecompenseerd. De maatregel is onderdeel van de begroting die met Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. De verhoging kost de overheid 290 miljoen euro per jaar. Het geld maakt deel uit van de 5 miljard euro die het kabinet heeft vrijgemaakt... voor. Veel mensen die na het generaal Pardon van 2007 een verblijfsvergunning kregen, hebben gelogen over hun identiteit. Dat meldt RTL Nieuws. Ze gaven bijvoorbeeld een verkeerde geboortedatum op omdat alleen mensen van een bepaalde leeftijd in aanmerking kwamen voor het generaal Pardon. Het zou gaan om duizenden mensen. Volgens RTL is vorig jaar van 50 mensen die onder het generaal Pardon vielen, de verblijfsvergunning ingetrokken omdat ze hadden gefraudeerd met hun identiteit. Agenten die ervan verdacht worden ten onrechte geweld te hebben gebruikt... moeten anders worden berecht, vindt minister Van der Steur. Hij komt binnenkort met een wetsvoorstel. Afgelopen zomer leidde de discussie over politiegeweld op... na de dood van de Arubaan zijn arrestatie gebruikte agenten Neklem, waardoor hij overleed. De betrokken agent werd veroordeeld wegens poging tot doodslag. Van der Steur wil kijken of het mogelijk is... om een bijzondere strafbepaling op te nemen in het rechtssysteem. Maar hoe die eruit moet gaan zien, is nog onduidelijk. KRO-NCRV wil 100 vluchtelingen opvangen in het omroepgebouw in Hilversum. Dat heeft directeur Koen Abbenhuis bekendgemaakt op Radio 2. Vluchtelingen kunnen op de leegstaande eerste etage van het gebouw wonen. De omroep heeft het aanbod voor de opvang gedaan aan burgemeester Broertjes. Zaterdag werd bekend dat Hilversum 1500 vluchtelingen wil opvangen. Het weer, vanavond en vannacht wordt het niet helemaal droog. Er zijn wel opklaringen en het koelt af naar 13 graden. Ook morgen eerst nog wat buien, later op de dag droger en meer zon. Het wordt morgen maximaal 18 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dicht bij Roelovarensveen door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer naar Den Haag wordt omgeleid via Sassenheim over de A44. Tot zover de Verkeersinformatie. <totstuken>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 Een hele goede avond, Bonta zo zogezegd, uh, maandag 7 september. We zijn door de klok van 9 uur heen, het is uh, 4 minuten over 9 zowat. En uh, de hoogste tijd voor CFN Cinema. Uh, samenstelling en presentatie, Auko Beuving. Ja, wat? hebben we hebben natuurlijk een nieuwe hit van de maand. Uh, de volgende films heb ik op de rol staan in het eerste uur. Honeymoon in Vegas, Rocky Balboa, Blue Jasmine... Nine Months, Friday Night Lights. Nou, dat betekent heel veel. En je hebt het inmiddels al gehoord. We hebben een nieuwe tune. Calexico. Ja. En dat is natuurlijk de hoogste tijd voor uh, ja, een van de mooie de nummers. Een reclame uh, deuntje. En dat is een deuntje van uh, Vol Volvo, dacht ik. ik. Ik moet even op de computer opzoeken. Uh, daar heb ik hem. I adore you. Lost in the day remote. So free, and then it's like I fall from the sky, everything that I see. is zat onder een Volvo-reclame. Het wordt gezongen door Melpo Menen En dat is een uh, Zweedse band... Uh, met Erik Mattison... Uh, uit uh, Stockholm. En ze hebben een 2008-cd uitgebracht... Bring the Lions Out. En daar staat dit nummer op. I adore you. En je vergeet, ik begin eigenlijk normaal gesproken altijd met uh, mijn Hit van de Maand. En dat is deze keer eentje die je nogal veel op de radio hoort. Maar dat is ook ter ondersteuning van een reclamefilmpje van Renault, de Renault Katjar: My Silver Lining First eight Kit. Mooi nummer, Hit van de Maand. De hele maand september, iedere maandagavond terug. Maasjilverleiding, de first aid kit. Ook weer afkomstig uit Scandinavië. Uh, tijd voor iets Hollands. We hebben natuurlijk een Hollands biertje. Uh, dat heet, is getiteld Heineken. En uh, die hebben daar ook een leuke melodie onder gezet. Onder pak de zomer, een reclamespotje. En daar zit onder Rondé met het nummer run. At the stars walk past the trees they're moving around you gaze at the field taste out it feels i'm moving around We doen ze het geluid van 2015. Rondé met Run. Als je naar nou gaat kijken welke film past er het best bij zo'n nederlaag van het Nederlands elftal. Nou, dan kom je natuurlijk uit bij een film die is getiteld. Toen was geluk heel gewoon. Een film uit 2014. 1974, het Nederlands voetbalelftal heeft zojuist de WK finale verloren van Aarts Rivaal West-Duitsland. Het hele land is in het oude, En Jaap Kooyman gooit uit pure frustratie de splinternieuwe televisie uit het raam. En deze gebeurtenissen is een opmaat voor die film. Nou, die film is verder niet zo bijzonder... maar er zit wel mooie muziek bij. En het eerste uur draai altijd uit popmuziek. En bij die film, toen was het gelukkig nog heel gewoon... zit een uitgebreide lijst met allerlei Nederlandse popmuziek. Onder andere Earth of Fire... Naar de zaandrek. Toen was geluk heel gewoon. Dat kan het Nederlands zelf al niet zeggen dat ze geluk hebben gehad. Aan de andere kant wordt in de kranten nogal geschreven: van ja, ze hebben nog kans op de playoffs. Maar je vraagt je wel af, wat hebben ze daar te zoeken als ze zo spelen in die playoffs? We gaan nog door met één trek van toen was geluk heel gewoon. Groeneveld en Kok, Greenfield en Koek. Only lies. Met een hoofdletter Z. van zon, zee, zandvoort en zomerhit. Ja, dat was Only Lies, Green, Veld en Koek. Tijd voor de eerste film. Hou je van romantiek, dan zit je goed van de week. Want uh, Honeymoon in Vegas, film 1992, is aanstaande vrijdag 11 september... om tien over half twaalf op de televisie. En dat verhaal is als volgt. Een moeder die op sterven ligt laat haar zoon, Jack, beloven nooit te zullen trouwen. Deze belofte zorgt voor een psychische blokkade... waardoor Jack zich niet wil binden aan zijn verloofde Betsy. Op een gegeven moment besluiten ze toch de knoop door te hakken... en gaan naar Las Vegas om te trouwen. Daar doet Jack zijn best om het huwelijk op alle mogelijke manieren uit te stellen. Hij raakt verzeild in een spelletje poker... waarbij hij 65.000 dollar verliest aan een beroepschokker. Deze is bereid schuld kwijt te schelden als hij een weekend mag doorbrengen... met zijn Hé, hey, waar kennen we dat van? Nou, twee nummertjes uit deze romantische film. Uh, Honeymoon in Vegas. Ik begin met Amy Grant. Ja, Het is eigenlijk allemaal muziek van Elvis Presley. Love me tender. Love me tender. Love me sweet. Love you so. Trend. Love Me Tender. Ja, ik doe nog eentje van de goede doelen freak Bono. dezelfde soundtrack. Uh, I just gotten the book, sir. I don't know. It? Oh, me on the train. The, the, the title of the book was Poems That Touch the Heart. Yeah. Uh -huh. is het tijd voor een heel ander soort film. Die film wordt uh, donderdag 10 september uh, om half elf uitgezonden op RTL 7. En dat is een film over een, uh, uh, de, de grootste bokskampioen in de geschiedenis. Rocky Balboa, daar hebben we het dan over. Aanstaande donderdag, Rocky Balboa. Dit is een film uit 2006. En daar ga ik maar één nummertje uit draaien. Omdat het wel heel leuk is. Komt ie. Komt ie. Ja, muziek van Bill Conti. Ja, je luistert naar uh, Average Joe uit de film Blue Jasmine. Uh, gespeeld door Stephen Emile Dudas. Uh, ook deze film is uh, vrijdagavond 11 september op televisie. Het verhaal een huisvrouw geniet van het goede leven in New York. Totdat een acute financiële crisis haar dwingt om zich een meer bescheiden levensstijl aan te meten in San Francisco. Haar zusje is hier ook woonachtig en daar trekt ze bij in. En in een nieuwe woonplaats maakt ze ook kennis met een man. Jasmine Een Woody Allen film, maar een film die te begrijpen is, zoals alle films van Woody Allen de laatste jaren. Ja, en dan kom ik bij de film Nine Months, met een nummertje van uh, Van Morrison. These are the days. The time is now. There is no past. There's only future. There's only here. There's only now. Oh, your smiling face, your gracious presence, like the fire of spring, are kindling. The sun Track Nine Months, De muziek is van Hans Zimmer. Maar dit wordt gezongen door Van Morrison. Er zit natuurlijk wel meer popmuziek in deze film. De hoofdrol, Hugh Grant. Grant is een jongeman die het op zijn heupen krijgt als hij verneemt dat zijn vriendin zwanger is. Hij maakt zich ernstig zorgen over het Remzo zo gewaardeerde De vrije leven. Waar volgens hem nu onverbiddelijk een eind aan zal komen. Voor vele herkenbare angst zorgt voor geestig bedoelde verwikkelingen. Ook hier op televisie, woensdag 9 september. Half negen per These the days river, de grace in the treasure find. This is the love of the one great magician. These are the days Now that we must savor And we must enjoy As we can These are the days speciale aandacht voor een film die zeer de moeite waard is... maar die wordt op een tijdstip uitgezonden... waarvan ik denk dat je je recorder moet laten draaien. Want het is namelijk een film op woensdagmiddag om vijf over één op Fox. En de film is getiteld Friday Night Lights. Het is een sportfilm, het is een drama... en het verhaal gaat over het voetbalseizoen in 1988... van de Odessa Permanent High Panthers, een high school voetbalteam... En de strijd en de hoop van een financieel gerenueerd stadje... wie hoop gevestigd is op het voetbalteam in de wedstrijden, wordt gevolgd. Ja, een bijzondere film. Zeker de moeite waard. En het geinig is van deze film, er zit ook hele bijzondere muziek bij. En daar ga ik iets van draaien. En ik, ik heb gekozen voor het nummer uh, Your Hand in Mine. En dat wordt gezongen door The Explosion in the Sky... Die, het is, dat is een de popgroep, een uh, post band uit Amerika, uit Austin, Texas. En die hebben dus de hele soundtrack gemaakt van deze bijzondere film. Night, Friday Night Lights, woensdag middag 9 september. Kijken zou ik zeggen. natuurlijk de hoogste tijd voor western muziek. Dat is altijd zo'n beetje het laatste kwartier. En dat doe ik deze keer uit de film. Um, western Il Grande Ritorno: A Django Strikes Again. Django-theme. Uit de film Django Strikes Again, gecomponeerd door Gianfranco, Plenicio en ja, ik draai er gewoon nog wat uit. Spaghetti Westerns. Uh, ja, de Western is weer een beetje in opkomst. Hè? Ik begreep dat uh, Tana ook met een Western bezig was waar hij aan Enio Morico de gevraagd heeft om de muziek te schrijven. Dit is allemaal van uh, The Django The Fight. Eén Spaghetti die erachteraan, uh, de Killman, uh, gecomponeerd door Piero uh, Episcioni. Fijn dat er toch weer een muziek bestaat, toch? Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en we hebben weer diverse films voorbij laten komen. En gelukkig hebben we nog een hele uur te gaan. Eh, Twee uur, Air Force One, Mondo Kane, Body of Lies, Another Year... Eh, San Andreas en natuurlijk de nieuwe Holmes film. Ik ga eruit met eh, nog een nummertje van de, de, de, de Kilman...